De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de moord op journalist Khashoggi. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS noemt de prins de moord een vergissing en een gruwelijke misdaad. De Saudische journalist Khashoggi stond bekend als een criticus van de kroonprins. Een jaar geleden ging hij naar het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul, maar hij kwam niet meer naar buiten. Algemeen wordt aangenomen dat hij daar werd vermoord en dat zijn stoffelijk overschot werd weggewerkt. Kroonprins Salman Mohammed bin Salman zegt dat hij absoluut niet de opdracht voor de moord heeft gegeven. De regeringspartijen CDA en D66 hebben forse kritiek op de China-strategie van het kabinet. In de onlangs gepresenteerde strategie is niets vermeld over de slechte mensenrechten situatie in het land. D66-kamerlid Sjoerdsma noemt de strategie een lege huls. En verder mist hij een analyse van het kabinet over hoe Nederlandse bedrijven en burgers beschermd kunnen worden in de handel met China. CDA-kamerlid Van Helvert begrijpt niets van het ontbreken van een passage over mensenrechten in China en eist een toevoeging. Het is onzeker of Daphne Schippers vandaag in actie komt tijdens het wereldkampioenschap Atletiek in Doha. Gisteravond besloot Schippers op het laatste moment de finale op de 100 meter af te zeggen vanwege een lies blessure. Met het schrappen van de 100 meter hoopt Schippers voldoende te kunnen herstellen voor de 200 meter later vandaag, de afstand waarop ze wereldkampioen is. Het weer, buien, ook wat zon, in de loop van de middag vaker droog en het wordt een graad of 17. Ook morgen eerst regen, dan is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arno Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file nog in de regio. Files met forse vertraging op de A1 naar Amersfoort bij Naarden, 6 kilometer na een aanrijding. Richting Amsterdam bij Naarden, 8 kilometer en die file kost je een kwartier. Dan op de A2 richting Amsterdam bij Apkoude, 10 kilometer. En richting Den Bosch voor Utrecht, 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 10 kilometer. En op de A10 zelf tussen de Tunnel en het knooppunt de Nieuwe Meer, 10 kilometer. Met een kwartier vertraging. Dan op de N201 richting Uithoorn voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Kost je ook een kwartier. En tenslotte de N231 richting Amstelveen tussen Nieuwveen en Aalsmeer, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 van even hier bij ZFM met de Bee -G's. Mijn naam is Walter Sands en ik ben nog tot 10 uur bij je. En ja, allemaal leuke, nieuwe, oude plaatsen. En vooral ook nieuwe zoals deze Duitse van Loredana. Wo was u gesternacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen. Du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ik brech dir dein Genick.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 Es gibt immer nur uns weite, aber was machst du da wieder für eine Scheiße? Ja, ich zäh, jetzt mein Cash, ganz allein hier in Bett. Du gehst auf den verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld, aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer der Schmerz vergeht. Auch noch eine Kippe, wollen lebt mein Leben. Und du schierst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne Menge.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 Ik heb alles in Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld niet, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal je Filme man. Du willst allein zijn? Oké. Okay. Willst Freiheit? Kein Problem. Maar wenn ich dan weg ben, musst du das verstehen. Nichts is für immer de Schmerz vergeht. Rauch nog eine Kippe und lebt mein Leben. En duch is alleen in regen CTVM En pas zo gestaan nacht Schon wieder Daarna met Kyniek, nieuwe plaat, hier bij ZFM, waar het 11 over 9 is. En dan is die andere nieuwe plaat waar iedereen het over heeft. Die van Marco Bossato, met Snelle en John Eubanks. Die draaien we ook, hier bij ZFM.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 Graag staan schat, maar jij bent veel meer.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 you'll change, somehow you never do, I believe all your lies, look in your eyes, You make it all seem true. Ja, dat is ook weer zo'n plaat die je veel te weinig hoort. Etta James met Damn Your Eyes. Speciaal voor al die hertjes in de waterleenduinen. Ja, en uh, mijn ouders die luisteren altijd via de stream. Die wonen in Groningen en je kunt ZFM ook ontvangen via de stream. Mijn moeder had vorige week weer geluisterd en die zegt... jongen, allemaal hartstikke leuk, maar waarom draai je geen Simply Red? Nou ja, komt dat goed uit. Er is een nieuwe uit. Dus speciaal voor haar, de allernieuwste Simply Red. En dat was de allernieuwste Simply Red hier bij ZFM. Speciaal voor mijn moeder in Groningen. Die gewoon via de stream luistert. En dat kan iedereen doen via livezfm.nl. Gaan wij door met Lisa Stansfield. 9 uur 23 hier in Zandvoort bij ZFM. Hand. So let them criticize because they don't understand. We got nothing to hide, it's just love. FM. weten. This is the real thing. Lisa Stansfield, hier bij ZFM, waar het drie voor half tien is. En we horen in het eerste uur we al de League Brothers en de Ice League Brothers hebben een hele mooie plaat uitgemaakt. Uitgebracht ooit, Harvest for the World. En Paul Garrick, die heeft daar weer een cover van gemaakt. En die is ook erg leuk. Hier bij ZFM, waar het bijna half tien is. covers het voorbeeld, Paul Werk de cover van de IJsley Brothers. Ja, en dan is het half tien en de vaste luisteraars die weten het al. Het is weer tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En bij ZFM hebben we verschillende jazzprogramma's. En uh, ook in dit programma altijd om half tien één jazzplaats. En een gewoon een leuke toegankelijke. En deze week is dat George Benson met The Ghetto. Ghetto, um, nummer van tien jaar geleden ongeveer. En uh, George Benson, ja, de meeste gitarist Maakt een hele mooie uitvoering van. Hier bij ZFM om half tien. Ik Mm-hmm. George Benson, hier bij ZFM, 9 uur 35. De Ghetto, uitgebracht in 2000. Het origineel is natuurlijk nog ouder. Dit is dan Donny Hathaway uit 1970. Maar dat is een mooie uitvoering van George Benson. In de rubriek Jazz is niet eng. En luister ook naar onze jazzprogramma's in het weekend. Die zijn echt de moeite waard. TV. de nieuwe platen. En we gaan door met de gloednieuwe van Numidia met Famke Louise. Ze op mee. dat was NoMedia, samen met Pamke Louise, alleen wij. En dan zul je misschien denk ik zit in het verkeerde programma. Maar nee, ook bij ZFM zijn we aan het verbouwen. Niet in onze studio. De studio ziet er prachtig uit. We zitten hier prima aan de tolweg. Nee, wij veranderen de programmering. Dat betekent dat er gewoon nieuwe programma's komen. Sommige programma's veranderen. Sommige programma's vallen weg. Hoe dat precies allemaal wordt, dat hoor je allemaal nog wel. Nou, een nieuw programma bijvoorbeeld is De Wandeling van Ger die met mensen door de duinen loopt en dan boeiende interviews houdt... die wordt van de volgende week uitgezonden. Maar veel belangrijker, met de nieuwe programmering... hebben we ook weer nieuwe mensen nodig. En helemaal volgend jaar de Formule 1. Daar gaan we vijf dagen uitzenden. We hebben verslaggevers nodig, we hebben redacteuren nodig. En help ons mee om deze standaard te verbouwen. Want er zijn heel veel initiatieven, heel veel mensen... die willen allemaal leuke dingen doen hier op de radio... Maar kom gewoon bij ons en luister mee en help ons mee met de techniek, met de presentatie, met de muziekkeus. en dan ben je van harte welkom. Als je mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar programmaleiding@zfmzandvoort.nl. Dus programmaleiding@zfmzandvoort.nl en dan komt het helemaal goed en dan horen we je, en zien we je graag hier in onze studio. Nou, genoeg, Nico, dan gaan we gewoon lekker door met uh, Dancing Easy van Middby Co. Close your eyes and you'll find Hier bij ZFM waar het kwart voor tien is. En als je nou denkt van waar ken ik dat muziekje nou van, dat is helemaal niet raar. Dat is van uh, die commercial Martini Racing, weet je nog, de jaren 70, 80. Motor racing was er destijds, ja. En uit die tijd hebben we ook een leuke plaats. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I do I this all convene to make the scene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 Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab zwanzig Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traum sehen, das aus dem See. Ich suche neues Land.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 Geboren, Hier werd ik begraben. Hab taube oren. Weis baard en zit in gaten. Meine hund enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Ja, dat was Peter Fox hier bij ZFM, waar het bijna tien uur is. En we gaan altijd door met een plaat. de Twee minuten of twee platen voor tien is altijd die gezellige Nederlandse meezinger. En vandaag is dat... André Hazes, ik leef mijn eigen leven, hier bij ZFM waar het bijna tien uur is.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 Oh. Ik kijk u terug en toch heb ik geen spaar.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 Dat was André Hazes. De aanstekers, zou je dan vroeger zeggen, mogen weer in de zak. Tegenwoordig staan we met de mobieltjes bij de podium. Ach ja. Dan is het, uh, ja, nog één minuut en dan is het tien uur. En dan zit het er alweer op voor vandaag. Morgen zit uh, Ger hier. Heel veel uh, lekkere oude muziek, vaak. Een hele mooie playlist heeft hij altijd. En ik ben er woensdag weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh, Zometeen na tien uur. Eerst het journaal en dan de herhaling van Goedemorgen Zandvoort van afgelopen zaterdag. En daar onder andere een interview met de mensen van Rust aan de Kust. Dat is wel spraakmakend. Maar dat zul je straks allemaal horen. En ik zie je, hoor je graag woensdag weer terug. En wil je meedoen met ZFM? Geef je op programmaleiding.zfmzandvoort.nl